Zeven uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Patiënten moeten een gedetailleerd overzicht krijgen... van kosten die bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut zijn gemaakt. Minister Schippers wil dat in 2014 hebben geregeld. De Tweede Kamer had gevraagd om duidelijke kostenoverzichten. Patiënten kunnen namelijk op die manier helpen... bij het opsporen van fouten en fraude in de zorg. De patiënten weten vaak zelf het beste welke behandelingen ze hebben gehad. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat de afgelopen twee jaar 50 miljoen kilo verdacht rundvlees in de handel is gekomen. In het rundvlees is mogelijk paardenvlees verwerkt. Omdat de herkomst van het vlees niet duidelijk is, kan de voedselveiligheid niet worden gegarandeerd. Het vlees is verkocht aan 130 Nederlandse afnemers. Die moeten het vlees nu traceren en zo nodig uit de schappen halen. Er zijn geen aanwijzingen dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. De Duitse justitie is een neonazi-netwerk op het spoor gekomen. Volgens de Duitse recherche komt het netwerk voort uit een organisatie die rechtsextremisten helpt in de gevangenis. De leden van het netwerk hebben ook contact gezocht met Beata Chepe, de enige overlevende van de neonaties die verantwoordelijk worden gehouden voor de moord op negen immigranten en een politieagenten. Volgende week begint het proces tegen Tjepe en een aantal medeverdachten. De Europese Commissie maakt zich zorgen over de Nederlandse economie. Volgens Brussel zijn de grote afhankelijkheid van de export, de huizenmarkt en de grote hoeveelheid particuliere schuld onze voornaamste problemen. Sinds vorig jaar kijkt Europa niet alleen naar begrotingstekorten en overheidsschulden, maar ook naar structurele economische problemen in de Eurolanden. Voor het eerst is nu ook naar Nederland gekeken. Het weer. De komende uren blijft het bijna overal droog. Vannacht gaat het regenen. Morgen breekt in het zuiden soms de zon door. Maar het regent ook af en toe. Het wordt 6 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUB Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staat nog wel een korte file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen knopen Deil en meteren 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 het AD-weekend is vernieuwd. Koop deze zaterdag het AD met het nieuwe magazine Prettig Weekend. Dit is Radio 1. De NTR. Dames en heren, goedenavond. Het Rijksmuseum heropent zaterdag officieel de deuren... als ze die tenminste hebben kunnen vinden. En dat betekent dat we alle Rembrandts weer kunnen zien. En voor al die mensen die geen zin hebben om uren in de rij te staan... bevelen wij de Rembrandt van onze gast aan. Een schitterende graphic novel geïnspireerd op de tekeningen van de Grote Meester. Hier is Tipex. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 10 april... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. Tipex, welkom. Dankjewel. Ik heb vroeger ontzettend veel met Tipex gewerkt... Daar heb ik niks van gemerkt. Nee? nee. <laughs> en, uh, en ik vond dat altijd... Het is venijnig spul, is het. Ja, je hebt nog de oude formule, de goede formule... waar alle slechte spullen in zaten. Oh, en dus dan mocht je, nu, je niet inademen dus nu, en ZZ opsnuiven. Is het, tip, XC, tip... Met het exe, het Is het ja. gewoon um, een dubbel P... Is het, uh, is het goed aardige rommel en doet het niet meer wat het zou moeten doen? Namelijk alles afdekken wat de fout alles was. Alles afdekken wat de fout was. Ja. Ja, ze zouden het op de, in het Vaticaan zo kunnen gebruiken: een ja. potje Tipex. Uh, over vier dagen is de feestelijke lancering van je boek Tipex Rembrandt in Paradiso. Het is uh, ook al gepresenteerd in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat is de opdrachtgever van het boek. Uh, twee presentaties voor één boek. Ja. Waarom is dat? Het heet ook Tipex. Rembrandt. Ja, met zo'n apostrofe, Apostrofe, zeg ik net. Ja, um, ja de, ene uh, de ene presentatie zei eigenlijk meer van Rembrandt... en de andere meer voor mij. Uh, die van Rembrandt was natuurlijk in het, in het Rijks. In het Rijks, vind ik dat ook wel grappig. <lacht> en um, daar... <lacht> dat oh, was ik dacht meer... omgekeerd. <lacht> <lacht> dat jij in het Rijks ging. <lacht> nee, nee, Rembrandt heeft daar meer vrienden nog. En um, um, ja, dat... dat het was voor een hele kleine kring maar. En ik heb, heb er zo lang aan gewerkt, wel een dikke 2,5 jaar... dat ik uh, uh, dat niet kon maken tegenover mijn vrienden. Van, uh, goed 2,5 jaar niet gezien, nu zoek ik er tien uit. En dan uh, zie ik jullie later wel een keer. Dus ik wou het feestelijk doen. En ook voor mezelf, het is wel iets om te vieren dat je dan klaar bent. En uh, ja, Paradiso is mijn tweede huis... Ik weet niet of Rembrandt uh, het Rijksmuseum had uitgekozen als het tweede huis. Maar ja, hij is dood. Ja, denk jij, zoals jij hem bestudeerd hebt en gekarakteriseerd hebt in je boek... denk je dan dat Paradies bij hem past? In Rembrandt, in het nu? Pff, het, is, het, het is denk ik meer iemand voor de kroeg dan voor een band. Ja. Maar, is maar, maar wel een beetje rock roll, Wel meer rock roll dan Van Gogh bijvoorbeeld, of niet? Ja, Van Gogh, mijn god. Ja, nee, Van Gogh die... Uh... Die zouden er niet eens inkomen natuurlijk. Maar, die um, had geen lidmaatschap. Ja, Die had als het zitten zeiken bij de balie van het lidmaatschap, natuurlijk. Hoezo, lidmaatschap. En, uh, en Rembrandt? Rembrandt. Ja, ik weet het niet. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Om popmuziek in die tijd te plaatsen. Je, je kan moeilijk zeggen of iemand van muziek houdt uit de Gouden Eeuw. Misschien niet. Omdat het zo slecht voorradig was. Mm -hmm. Kijk, ik draai ineens ja. de doormuziek. We hebben nu geluidsdragers... Je gaat niet een ukulele spelen in de hoek van je atelier neerzetten, zeg maar. Of een banjo in die tijd. Luid. Misschien kwam die voor de meisjes achter de bar. Ja, maar het is meer een gluurder dan een prater. Denk ik. Onder zijn baretje door. Het is... Uh... Maar ja, dat kan ook een reden zijn om heel veel uh, uit te gaan, natuurlijk. Over Barret gesproken. Je hebt een hele geestige twee pagina's in het boek staan... waarin Rembrandt zijn hoofdtooi uitzoekt. Ja. Een, een enorme ijdele parade van een man... die alle hoedjes en petjes probeert. Ja, maar het is natuurlijk ook... Uh, hij staat op al die zelfportretten met een ander hoedje. Hè? Dus ik heb ook allemaal uh, uh, hoedjes uh, gekozen uit zijn uit reeks die, die hij uh, had. En de laatste hoed is een gouden helm. En dat is eigenlijk een... Uh, een flauw grapje, dat de man met de gouden helm... dat was volgens mij in de 70, 80 jaar jaren of zo... is dat een van de eerste ontzettend afgekeurde schilderijen. Dat was geen Rembrandt. En daar kijkt hij ook heel vies bij als hij die gouden helm opzet. Ja, ja. Dus als we en... toen beter hadden opgelet... Ja. Dit is een boek vol verrassingen en vol grappen ook. En vol verwijzingen. En, ja. en uh, mensen uit je eigen omgeving, die vrienden die je al die jaren verwaarloosd hebt... dat jij zo druk aan tekenen was, die hebben allemaal wel een plek gekregen in het boek. Ja, en ook niet je... allemaal hoor. Nee, ah. maar sommigen. <laughs> uh, je vrouw, je dochter, ja. je hondje, ja. uh, collega's. Collega tekenaars krijgen ook allemaal een plekje. Of niet allemaal, maar sommigen. Is er trouwens, is dan. Uh, is het daar een zekere pikorde in? Ik bedoel, moeten dit allemaal tekenaars zijn die je apprecieert? De, de... Ik hou van alle mensen, dus dat was niet moeilijk. Ik uh, moet uh, even, even terugdraaien, dit bandje. Ik ja, hou van alle mensen? Um, alle nee, mensen? Ja, van al, ik hou van alle mensen. Dictators, uh, beleggers, <laughs> allemaal. Maar um, het moest een beetje het verhaal passen. Dus. Um, uh, uh, ja, dus die, ik vond wel in de, in de, in de kroeg. Uh, daar zitten dat stuk van de cameo's... daar zitten hele. Uh, of een, een groot deel van de striptekenaars zien. Uh, zit daar, in die kroeg. Uh, dat is ook zo'n beetje, daar voelt hij zich thuis. En ik kan mij herinneren toen ik uh, vers van de academie wou ik eerst, zeg maar, een, de, de kunstrichting op. En dat was. Uh, ik kwam nou heel gauw uh, op een koude kermis aan, want dat, dat is niet zo'n solidaire vakgroep. Er zit heel veel uh, uh, ijverzucht en uh, dat is helemaal geen Nederlands, hè, ijverzucht. Maar nee, wel, maar ik begrijp meteen met wat je bedoelt. Ja, achterklap en ijverzucht. Um, maar um, toen ik bij de striptekenaars kwam, toen was het een hele andere sfeer. Het was meteen, ik kwam bij mensen die echt een stuk ouder waren dan ik... en sommigen waren al gearriveerd als striptekenaar... En ik was echt een, een, een, een bleek jongetje met make-up, want dat mocht in die tijd. En um, met rare, voorkomen onverkoopbare strips. Maakt niet uit, gewoon wil je een biertje en kom erbij. Dus ik vond het wel leuk om dan als, als Rembrandt eigenlijk voelt zich... Uh, tussen die tekenaars, ook al is het geen sociaal wonderkind, uh, voelt hij zich duidelijk meteen thuis. En dat is ook een beetje refereren naar uh, hoe ik mezelf voelde. En hoe jij, van, ja, en hoe jij ja. van start bent gegaan in de wereld van, ja. de, van de strip. Want, want wat jij zegt is dat die kunstenaarswereld... de, de, de wereld van de vrije kunstenaar... Ja. dat was een beetje met de neus in de lucht. Of, uh, uh, het is wel heel vrij, maar ze misgunnen allemaal elkaar het, het, de vrijheid ook. En uh, het is ook... Uh, je bent vreselijk afhankelijk van uh, de waardering. Ik vond het heel fijn toen ik... Uh, uh, toen zat ik nog op de academie. Als ik dan een strip maakte. dan uh, was het gewoon. Uh, dan en dan af. Want het moest. En dan moest hij dus zijn. En de volgende dag. Uh, ik ik heb, werkte toen ook al s'nachts. Ik, uh, ik, ik, voor voor, uh, ik maakte toen. oude nieuwstrips aan het eind van het jaar. En uh, ik woonde niet ver van de krant. Parool was dat toen. En ik liep daar s'nachts. door de sneeuw naartoe. En ik wist niet dat het was gaan sneeuwen. want ik had zo hard gewerkt. En dus dan uh, voel je zo'n vlieren, fluitende bon van als je weer thuis komt. En dan even slapen. En dan de volgende dag, dan kon ik de krant gaan kopen. Of inmiddels als ik wakker werd. Dan en, uh, erin? en dan En uh, dan gaf je je rekening en dan kreeg je gewoon het geld. Want je had het werk al gedaan. Prachtig. Heel anders werk, dan kunst. Werk, werken in opdracht en, en in minder vrij. Maar ik denk ook wel eens dat dat... Um, ja, wat jij dan ijverzucht noemt. Maar ik denk dat het... Um, ook inherent is aan het kunstenaarschap. Dat, dat ze soms niet zo communicatief zijn of uh, zich zo makkelijk mengen in groepen... of sociaal zijn, maar juist geïsoleerd en heel erg op zichzelf. Ja, en ja, uit een soort, uh, ik weet het niet, onvermogen of, of, of wat dan ook. Nou, het zou geen onvermogen zijn, maar het, het, het is, uh, communicatie is wel uh, niet, is, is niet verkiesbaar, zeg maar. Uh, hoe, hoe slechter een werk communiceert... Hoe beter geslaagd. Ik ben het er ook gedeeltelijk wel mee eens, want ik haat uh, uitleggerige dingen. En ik vind ook uh, het mooie van dingen die je niet uh, begrijpt of uh, die niet meteen begrijpelijk zijn, is dat je er zelf wat van kan maken. Ja, dat het ruimte aan de verbeelding geeft. Ja, dus ik ben helemaal niet. Uh, ik ben absoluut geen tegenstander van kunst. Maar um, het is een moeilijke wereld om je in te handhaven. Ja. En, um, ja ik, ik, het, het, het is bijna onmogelijk ook om daar meteen je geld in te verdienen. Of dat is onmogelijk, denk ik. Daar gaan we het allemaal nu over ja. hebben. Dan ga ik tegen de luisteraars vertellen dat ze kunnen reageren op deze uitzending. Ik heb hier een man zitten, hij heet Tipex, hij is tekenaar, hij is kunstenaar. Uh, hij heeft een boek gemaakt, ja, het is een levenswerk. Hij heeft er al meer dan 2,5 jaar aan gewerkt, maar het is een waanzinnig, is dit boek. Tipex Rembrandt heet het, dus Tipex apostrof Rembrandt. Het is bij uitgeverij Ogenblik uh, verschenen. Uh, dat is een imprint van, uh, van de bezige bij. En het is... Het is een beeldverhaal. Het is het beeldverhaal van Rembrandt van Rijn. En uh, dat roept vragen op, maar het kleurt ook in dat leven. Uh, hij maakt een mens van vlees en bloed van Rembrandt. En uh, dat is leuk dat we daar het komende uur over gaan praten. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via het gastenboek van onze website. RadioKunsthoof.nl. U kunt ook twitteren. Uh, hashtag Kunststof. Dus u wilt iets vragen over Rembrandt. Wat voor man was dat? Wat voor hoed had hij dan op? Met welke kleur werkte die? Wat was zijn sterke punt? Wat was zijn zwakte? He, of, maar, of over T-Pex zelf. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Mag allemaal. Deze man is 50 jaar. Heeft al een uh, indrukwekkende staat van dienst, t uh, Och. Och, zegt <laughs> hij zelf. Hij is heel bescheiden. Maar hij heeft dus de grootste opdracht van zijn leven... kunnen we toch wel zeggen, is deze ja, van het Rijksmuseum. Tot nu toe wel, ja. Rijksmuseum heeft gezegd: ga dat boek maken. Ze noemen het officieel een graphic novel, maar jij noemt het geloof ik liever een beeldverhaal. Vind je het te deftig? Het woord graphic novel? Ik vind het een raar woord, vrouw. Ik denk dat het heel erg aanslaat omdat het woord novel erin zit en dat lijkt op een roman. Juist. Zo kan je dat vertalen. Uh, graphic daarentegen kan je weer vertalen als iets wat over seks of geweld gaat. Um, dat zou ik nou wel leuk zijn als, dat, als die tegenstelling erin staat, maar dat zit het niet. Het gaat over grafiek natuurlijk eigenlijk is het ene helft van het woord is kunst en de andere helft van het woord is literatuur. En dat vind ik stom. Waarom vind <laughs> jij dat stom? Omdat het een stripboek is. Het is een stripboek. En ja. jij wil het gewoon terugbrengen naar zijn ware proportie wat dat betreft. Het is een stripboek. Ja. hoef het niet terug te brengen. Het is, en ik vind strips inderdaad, ongewaardeerd medium. Want dat oh, is precies waarom dat graphic novel, wat nu te passend onpas wordt gebruikt... zelfs uh, voor een heel simpele Suske en Wiske wordt het al bijna gebruikt. Ja. Hè? Uh, maar dat wordt uit de kast gehaald om, uh, om precies die onderwaardering uh, te camoufleren als het ware. Ja. Om te zeggen van wij zijn kunst aan het maken. Ja. En het is toch ook eigenlijk wel een beetje zo. Nee, het is strip. <laughs> het is een, een, kijk, een hele goede tafel, wordt nooit een piano ja, dat klopt. En, uh, maar het is wel een waanzinnig goede tafel. En ik vind het zo'n onzin waarom zou je het iets anders noemen? Omdat het toegepast is, bedoel je dan te zeggen? Nou, ja, toegepast. Um, ja, ik nam een tafel en een piano. Ik had ook een tafel en een raam kunnen nemen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar um, ik vind... Uh, met, het st met strip kun je zoveel andere uh, dingen vertellen. Je kan een hele speelfilm maken. Ik vind het dus bijvoorbeeld veel meer te maken met speelfilms. Um, daar hebben we veel meer relatie mee. In de... Omdat je eigenlijk een verhaal opbouwt met van die kleine plaatjes... die je achter elkaar uh, ja. kunt draaien, als het ja. ware. Het, uh, kijk, als je zegt... Ik vind, het is eigenlijk bijna anti-literatuur. Uh, vanmiddag zei iemand tegen mij... Uh, dat hij één plaatje vond die zo mooi, van Rembrandt... Uh, die bij uh, zijn vrouw ging zitten en helemaal uh, neergeslagen was... En hij vond het mooi wat er allemaal in het, in het gezicht. Eh, wat er allemaal in te lezen viel. Maar dat is voor iedereen anders natuurlijk. Want um, ik teken niet een. Uh, uh, uh, als een droepie, zo'n. Uh, uh, huilen, huilen. Uh, rimpeltjes en zijn ja. wenkbrauwen tot op zijn mondhoeken. Nee, dat is een veel subtielere blik. En daar kan je dingen in herkennen of niet. Maar als je die nou. Als het nou in een roman was, dan moest er staan. En daar ging hij dan zitten met zijn bedremmelde hoofdje. Of met zijn, mm -hmm. zijn teleurgestel. Wat, wat dan ook voor emotie. Dan wordt hij benoemd. Ja, dan moet je de wereld en, oproepen met woorden. Ja, precies. En dat vind ik... Uh, uh, dat is uniek bij stripverhalen. En wat vooral... Uh, want Dan heb je nog uh, uh, film natuurlijk, waar we dan meer op lijken. Um, wat ik ook het mooie vind, is dat je... Als je dat bijvoorbeeld een heel, het, het was een naar moment, Zijn vrouw die ligt daar te sterven, is niet, niet zijn beste dag. En uh, hoe lang je daarover uh, hoeveel indruk dat op je maakt, bepaalt ook de tijd hoe lang je daarna blijft kijken. Mm -hmm. En dat is weer het verschil met film. Film gaat zo snel als de film zich afrolt. Ja, als de regisseur heeft bedacht. Dus ik vind dat een... uh, en, en en je uh, je gaat van het ene moment naar het andere, want je je tekent niet in real time, je tekent niet alle tussenliggende ha handelingen. Zoals bij, bijvoorbeeld bij een tekenfilm wel moet gebeuren. Um, dus je vult een heleboel in met je hoofd wat er tussendoor... wat er, tussen, wat er in de spaties nee. van de plaatjes gebeurt. En dat vind ik, uh, dat, dat is een soort uh, hersengymnastiek... Die, uh, ja, die je nergens anders kan halen. Laten we, laten we daar eens bij stilstaan. Want jij hebt dus meer dan 2,5 jaar. Ik, ik meen ergens gelezen te hebben. 14 uur per dag. Ja. aan die hersengymnastiek gedaan. Als een monomanen gek, mag ik wel zeggen. Heb jij. Je dank u, toe... dank u. Ja, ik dacht, ik ga het meteen <laughs> persoonlijk maken. Ja. Heb, jij gewoon, heb jij je op die Rembrandt gestoord? Wist jij dat je daaraan begonnen eigenlijk? Aan dit? Ik had wel uh, in dit uh, verband. Uh, uh, Goed gekozen kleuren, donkerbruin vermoeden. Dat het wel... Uh, dat het wel die richting op zou kunnen gaan. Met welke opdracht werd je het bos ingestuurd? Uh, een strip over Rembrandt. Punt. Het was eigenlijk niet echt iets... Uh... Nou, nee, ze hebben wel meer gezegd. Ze hebben uh, wel uitgelegd. Ze zijn in dit geval het Rijksmuseum. Um, het moet geen educatief boek worden. Dat was eigenlijk de opdracht. Een anti-opdracht. Ja. En... Um, dan zei ze bij mij aan het goede adres, want anders had ik het niet gekund. Nee. Ik moet het uh, helemaal vrij uh, kunnen doen. Ik moet het naar mijn eigen hand kunnen zetten. Het was ook eerst de bedoeling dat ik het script en... Uh, of sorry, het is echt filmtaal, scenario. En, uh, en uh, uh, hoe heet het? Storyboard, ja, dat woord ben ik altijd kwijt. Ook uit de film trouwens. Ja dat ik uh, het storyboard en het scenario van, een, van anderen zou doen. Dus de verhaallijn ook? Het ja, verhaal. het hele verhaal. Nou, gewoon het hele verhaal. Ja. Um, dat zag ik vanaf het begin niet zo zitten. Maar degene die dat zou doen... was iemand die nog nooit een scenario voor een strip had gemaakt. Dus ik dacht, nou, er komt nog wel genoeg uh, ruimte waar ik me in kan mengen. En laat ik dit nou maar doen, want dit is echt een goede opdracht. Maar goed, het is anders gelopen. Uiteindelijk heb ik wel alles zelf gedaan. En daar ben ik maar wat blij om. Want ik denk dat het wel. Uh, het het dat had je, je de... het niet gepast om het, om het helemaal. Toe nee, te dat is toch eigenlijk achteraf bekeken: uh, is dit het beste boek wat ik kan maken? Uh -huh. En uh, misschien kon iemand anders weer een ander fantastisch boek ervan maken. Ja. Maar dit is echt wel. Zo ben ik op mijn best. Als dus je me gewoon een beetje mijn gang laat gaan. En het Rijksmuseum was uh, een ontzettend goede. Uh, hoe zou ik het zeggen, bijna partner, meer dan opdrachtgever. Want uh, ik liet ze elk hoofdstuk voor, uh, uh, liet ik ze voorproeven, zeg maar. Ja. En uh, het was de bedoeling dat ik... Uh, er was een, een, een historisch adviseur, zeg maar. Uh, Marijn Schapelhouwman van het uh, prentenkabinet. Nou, die man die uh, heeft me op wat... Er, er kan niemand door een etalageruit worden geflikkerd, want... Zo'n groot lapglas konden ze nog niet maken. Dus het moet allemaal kleine raampjes zijn. En dat is wel een erg barok stoeltje wat je daar hebt. Nou, Dat zijn zo'n beetje de enige uh, dingen die ik kreeg. Of verder was alles. Hij uh, zei, ja, daar klopt ook geen hout van, maar heel goed gedaan. Daar. Ja, heel goed. Prachtig. <laughs> dus het hoeft historisch niet te kloppen. Het moest vooral oh, nee. niet educatief zijn. Nee. Maar het moest gaan over een man waar wij dan... Wel wat van weten, maar ook wel weer heel veel vooral niet van weten. Wat voor Rembrandt wilde jij uh, ja, optrekken? Uh, ik vond het mooi dat jij meteen zei dat ik er een levende figuur van had gemaakt. Want dat was precies mijn uh, bedoeling. Dat was eigenlijk mijn eerste uh, opzet. Ik wou niet uh, in de valkuil uh, lopen. Uh, die ik vaak zie, uh, uh, kant die ik anderen vaak op zie gaan... Uh, is dat het... Uh, je kent allemaal een paar quotes. Um, God, uh, naar mij de zonvloed. Uh, uh -huh. he, je uh -huh. maakt een stip over Louis VI. En dan zit je al er naartoe te werken. Wanneer gaat hij het zeggen? Wanneer ja. gaat hij het zeggen? Geef mij maar cake, zegt zijn vrouw. Nee, nu nog niet. Het is een toneelstuk meteen. En uh, je kent de regels al. Gelukkig zijn er van Remland niet echt uh, uitspraken... Uh, bekend. Maar er zijn wel een aantal hele erge open deuren bij, bij Rembrandt. We hebben natuurlijk die relatie met die twee vrouwen, denk ja. ik. Uh, wat een soort gesneden uh, koek is. Ja, maar niemand weet precies hoe het zit, hoor. Dat merk ik toch wel vaak. Dat aan, geld, aan hè? De... Hoe die met, met, met ja. geld was. Dan hebben we natuurlijk die historische uitspraken over het licht van Rembrandt. Ja. En dat zijn allemaal dingen waar je toch mee opgezadeld wordt. Ja, nou, het komt er allemaal in voor. En dat was niet eens, uh, dat hadden ze niet eens gevraagd. Ik heb bijvoorbeeld in het... Uh, het anderhalve hoofdstuk, zeg maar, het ja. tweede hoofdstuk... maar dat loopt eigenlijk, komt eigenlijk voort uit het eerste hoofdstuk. Uh, heb ik al meteen de nachtwachter in uh, gepland... en ook helemaal uh, full-frontal, zeg maar, uh, uh, de hele opstelling. Maar de kniphoogte bij is wel dat uh, het niet poseert voor het schilderij op dat moment. De nachtwacht poseert niet, maar uh, loopt door de straten... maar toevallig net in die houding... Zeg maar allemaal. En dan loopt er loopt inderdaad een hondje en een kind bij. die ze de weg wijst. En Rembrandt ziet het niet, want die staat om de hoek. En dat is eigenlijk alleen maar een knipoog naar de kijker, zeg maar, naar de lezer. Ja. Uh, ja. Dit, dit kan dit, dus niet, hè, jongens? Ja. En, dit, dit is ja. fictie, waar je naar kijkt. Maar het moment daarna ben je het alweer vergeten, want dan uh, begint iedereen over elkaar heen te rollen. Maar ik vind het wel leuk om het eventjes. Uh, uh, de kijker wel te laten weten van. Uh, uh, ik doe ze wel die clichés, maar niet. Of ik doe ze wel die clichés. Ik, ik, ik hou er rekening mee. Ik de reken, uh, neem de rekenschap van. Maar het gaat niet precies uh, op de traditionele manier. Nee, die man van vlees en bloed die, die, die, die je neerzet, is een man die niet alleen maar sympathie op, oproept. Uh, gaandeweg, uh, het boek. Uh, heb ik toch ook wel een paar keer gedacht. Gaat het beter? Eigenlijk ook een verschrikkelijk vervelende man. Ja. Dat wilde jij ook dus, waarschijnlijk? Ja. Uh, het is een egoïstische man. Ja. Hij heeft iets... Ja, ik heb er, uh, ik, ik, vind het altijd heel irritant um, als mensen... Uh, als, als uh, de held van het verhaal wel zo'n goede jongen is... of zo'n goede man. Ach, dat was toch echt een lieverd. Dat vind ik apenliefde. Dat kan ik, dat, ja, dat is geen liefde. Het is eigenlijk, ik heb hem, uh, uh, ik heb hem uh, ook gebaseerd uiterlijk op mijn vader. En ik vind het ook zoals elk kind uh, met zijn vader omgaat, dat zit er ook een beetje in. Uh, je vader, uh, je kan op een gegeven moment, kom je erachter, wat een, wat, een, wat een botte lul is dat eigenlijk. Maar nog later kom je erachter, ja, maar het is wel mijn vader. Het is wel een is lieve wel, botte lul. Nou, of lief of niet, zelfs als hij niet lief is, het is toch, het blijft je vader, Het is de enige die je hebt gekregen. En in dit geval heb je Rembrandt in je maag gesplitst gekregen. Want het blijft onze volksheld, nationale schilder, weet ik veel. In ieder geval is het de hoofdpersoon uit dit boek. En, um, maar bedoel je ook... Te zien, je hebt het je... er maar mee te doen, net als ja. met je vader. Ja, en maar... ondanks de onhebbelijkheden, weet ik veel. En gaat het dan om de karakterologische eigenschappen van je vader... die je, die je als het ware gemengd hebt met, met, met de kleuren van Rembrandt? Of gaat het dan ook om de uiterlijke... Het is eerder, eerder, eerder uiterlijk, hoe hij zich beweegt, hoe hij kijkt. Kijk, als mijn moeder die omslag ziet liggen, of die, toen ze hem voor het eerst zag... dan zegt ze meteen, Dit is, dat is Rembrandt, Coot, niet, Rembrandt niet, dat is Henkie Koot. Weet je wel. Um, daar, die, al die zelfportretten van Rembrandt, om daar één gezicht uit te destilleren... hij was niet bezig met gelijkenis natuurlijk. Dus je moet ook een soort levend persoon erbij hebben, zeg maar, waar je je kapstok... Ja. Die wel steeds hetzelfde blijft. Dus ik heb hem wel heel erg gebaseerd op, op zijn portretten. Maar ook uh, mijn vader heeft ook wat, of had ook wat uiterlijke overeenkomsten met hem. De neus en uh, de lippen. En, uh, de, de, nou, de, wel, de, wel de meer. Wat ronde, dingen. De wat ronde neus, we maar zeggen. Ja. En, en de volle. Een billenneus. Billenneus, volle lippen. Een beetje een begonnis uiterlijk ook wel. Ja. En, en, maar, maar ook karakterologische overeenkomsten met je vader. Of? Ach, het, het is meer, ik heb meer uh, het conflict wat je op een gegeven moment met je vader hebt, of zo, dat heb ik meer als uitgangspunt genomen. Ik heb me natuurlijk ook wel gehouden aan wat ik me voorstelde bij Rembrandt. Het is gewoon, een, het is echt een mix van alles. Ja. Yeah. Kan en conflicten, dan heb je het gewoon over puberteit of growing ja, up. Uh, en, en, en dan heb je de gebruik ja, ik, het gebruikelijk. Ik een gebruikelijke uh, gedoe. De, de, de, met zijn zoon Titus, Daar heeft die, die, die vecht dat conflict voor iedere lezer met hem uit, zeg maar. Ja. Zo'n Titus is, is, is, is bij mij een stuk klungeliger. Nou, trouwens, dat weet ik natuurlijk niet. Dat weet niemand. Um, in ieder geval, iemand die nooit iets goed kan doen. Het is natuurlijk heel lastig als je een hele. Uh, briljante, getalenteerde vader heb. Mm -hmm. uh, de mijne was gelukkig vertegenwoordiger. En dat ben ik niet geworden. Maar je moet er niet aan denken, natuurlijk. Dat hij een groot tekenaar was en dat jij in die schaduw... Uh... lijkt me best lastig. Ja. ja. Het, uh, want je, je geeft nu eigenlijk allerlei informatie... Waar, waarbij uh, bij mij het vermoeden reist... dat je je behoorlijk verdiept hebt in, in Rembrandt van Rijn. Is dat eigenlijk iets waar je wat aan hebt... Voor je leven bedoel je? Nou ja, <laughs> ik wou het eerst toch wat kleiner houden. Gewoon ja. voor het boek. Want het kan namelijk de verbeelding ook heel erg in de weg zitten dat je kennis hebt? Nou, ik heb. Um, ik heb inderdaad heel veel boeken gelezen, maar dat heb ik helemaal in het begin gedaan. En uh, alles wat ik uh, de moeite waard dacht te vinden, zeg maar, waar ik daar van ga, ga ik nog wat aan hebben. Heb ik allemaal aantekeningen van gemaakt in, in, in uh, boekjes. En. Um, Daarna heb ik alleen maar dat als referentie gebruikt. Dus uh, wat niet in het boekje staat, dat ben ik ook weer vergeten. Want, en dat uh, was wel zo prettig, denk ik. Ja, want anders word je gek als je alles moet opzoeken. En dat is ook een soort dictatuur van, van, de, van de feitelijkheid. Um, ja, die mensen zijn allemaal veel te oud en veel te dood om je aan te klagen. En, um, daarbij... goed, je hebt, je hebt echt heel erg veel Rembrandt-kennis. In Nederland ook. Ja. He, we kennen natuurlijk Ernst van der Wetering. Nou, die heeft zich nog niet gemeld. Dus blijkbaar nee. is er nog niks aan de hand. Maar je moet je toch losweken van iemand die, die zo groot en bekend is. En... Het is onze grote schilder. Ja, ik ben blij dat hij. Die... Er, er bestaat geen footage. Er bestaan geen films van hem. Nee. Dat zou ik lastig hebben gevonden. Het is wel een Rembrandt-film door... gemaakt? Ja. Dus, uh... Met, met Michiel Romein. Nou, ja. die heb ik dus niet durven zien. Michiel Romein, ja, dat vind ja. ik ook iemand die heel erg Rembrandt is. Die had ik is. zelf ook gecast, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja, die, die, ziet, eigenlijk, die man die op jouw kamer ja. staat, is eigenlijk. Dat is, dat is Voor een, jou is het Michiel Romein, ja. Michiel ja. Romein, die iets te lang in de kroeg heeft gezeten, wat wel eens ja. voorkomt. Ongetwijfeld. Het is hem gegund. <laughs> um, ik, uh, ik heb die tv serie helemaal niet gezien, want die kwam uit toen, uh, toen ik aan het schrijven was. En uh, er stonden allemaal vooraankondigingen. En iedereen wees me daar natuurlijk uh, op. En toen zag ik de, de namen van de delen alleen al. En dat waren allemaal precies de dingen die ik naar voren had gehaald. Jan Liefens, uh, ja. zijn dochter Cornelia, een aflevering. Nou, Cornelia had ik nog nooit wat over gehoord, nergens. Ook iedereen die ik zei, oh, had hij een dochter? Niemand wist dat. Jan Lievens was volgens mij tot dan toe ook vrij onderbelicht. het Flink speelt ook best wel een belangrijke rol... Dus ik denk, nou, dit, dit ga ik niet uh, kijken, want... Dat verpest het gewoon. Ja, want dan krijg je wel het feit dat er opeens iets is. En wat want... je, wat je, dan wil je juist niet dat doen wat er in de serie zit... en dan ga je in rare bochten uh, wringen. Het heeft er natuurlijk ook alles mee te maken... dat je het boek hebt opgebouwd aan de hand van de figuren, de mensen. Ja. Ja. Cornelia en Lievens, en ga zo maar door. Hè. Dat zijn ja. allemaal aparte hoofdstukken geworden. Waarom heb je voor die opbouw uh, gekozen eigenlijk? Het is, uh, de, de hoofdpersoon is een, uh, een, uh, een, een uh, niet een, een veel prater, zeg maar. En zeker niet een, een handig prater. Dus als je hem, uh... en sowieso is het lastig als je, ik wil geen voice-overs. Of zeg maar tekstjes erboven. Ja. Dat vind ik eigenlijk een zwakte bot, bot. Als je het niet kan laten zien, dan uh, hoeft het voor mij al niet meer. En... Uh... Dus de enige manier waarop je iemand kan laten zien die niet, uh, die niet erg loslippig is, is dus eigenlijk door anderen, wat andere, hoe hij zich uh, uh, reflecteert in anderen, zeg maar, in mensen om hem heen. Dus elk hoofdstuk is iemand die op dat moment in die periode heel dicht bij hem staat. Uh -huh. Of die nou uh, van hem houdt of niet. Eigenlijk zijn het over het algemeen wel mensen die hem wel genegen zijn. In ieder geval die een echt een relatie met hem hebben. Uh -huh. En in die relatie toont hij zich. En ja. pas het allerlaatste hoofdstuk heet Rembrandt. Ja. En dan, dat is ook, dan is hij ook praktisch alleen. En eigenlijk is hij dan nog steeds weer spiegeld, Maar dan in zijn dochter, uh, die eigenlijk in mijn verhaal... Ja, dat, de laatste is die bij hem is. Dat, is ook, dat geeft meteen wel een koers aan. Het is niet alleen dat je Rembrandt van vlees en bloed wil maken. Maar je wil dus een heel menselijke kant laten zien... van een tijd waar we eigenlijk helemaal geen, geen beeld of geen idee van hebben. Nee. Je kiest steeds voor de, voor de menselijke invalshoek. Ja. Ja, want ik vind eigenlijk ook alle... Uh, wat we tot dan toe wisten, is ook allemaal verzonnen. Want er is helemaal niet zo heel erg veel je bekend over hemzelf. de wetenschap? Nou, de wetenschap niet. Kijk, De wetenschap is weer zo secuur. Die willen geen uitspraken doen over wat ze niet weten. Nee, en zeker niet over karakters en dergelijke. Nee, daar kan je helemaal niet over zeggen, want daar is niks van vastgelegd. Uh -huh. um, nou, dan kan je geen boek maken. Dus ik vond het heerlijk juist dat er zo weinig uh, was vastgelegd. Want dan kon ik dat doen. Ja, dus dan heb je eigenlijk alleen maar te maken met, met een soort globale levensloop. Waar je ook nog in ja. kan springen. Ja, en, je... en, en wat locaties die wel bekend zijn. Ja, ik heb, ik heb, wel, ik heb het wel uh, gevolgd, het verhaal. Want het, het, ja, misschien zoals elk leven ontspint het zich ook als een, uh, als een film, als een verhaal. En uh, je hoeft eigenlijk heel weinig te doen. Je, je moet het alleen... Uh, nou, oh ja, je hoeft heel weinig te doen. Die man echt 14, 14 uur per dag. Durende 2,5 oh, jaar met een, met een potlood op zolder gezeten. Het is zoveel werk, maar het is wel. De punten zijn er al. Je moet van A naar B steeds en uh, van D naar E. Ik ben blij dat jij zo'n optimist bent. Ja, dat, dat ben ik ook. Uh, Want anders red je dit niet? Nee, je moet ook niet te veel vooruitkijken. Ik heb wel een. Ik heb een, uh, een soort dummy gemaakt van tevoren van het hele boek. Ook omdat ik het aan het Rijks uh, moest laten zien. En omdat ik ook niet. Ik moest nog even mijn, mijn grenzen verkennen. Maar die bleken dus gewoon. Uh, uh, nooit in zicht te komen. Uh, ik dacht, ik doe het gewoon. eerst helemaal zoals ik het wil. En dan gaan zij zeggen dit en dat. En dan ga ik eens kijken waar we on elkaar ontmoeten. Maar we ontmoeten elkaar gewoon bij mijn eindstation. Uh, Je was, er was vrij? Pff, er was echt helemaal. ja, wat ik zeg. etalageruiten. en dat soort commentaar. Ja. Maar ze vonden het heel leuk dat ik het zo ging doen. Ja. Uh, we gaan luisteren naar muziek. We gaan eigenlijk, ik geef je een voorproefje van dat wat je vanavond mee gaat maken. Want je gaat ja. volgens mij naar Paradiso met je dochter. Ja. In Amsterdam. Uh, en dan ga je naar Lucky Fonds de derde. Ja. En die zingt opeens in het Engels. En dat klinkt dan... Dat heb uh, ik nog niet gehoord, dat vind nee. ik leuk. Uh, dit is een heel gevoelig nummertje van hem. Lady. Lady. His heart just told up. Lady, lady. I just sat and watched. I wish you had been there. You should have heard the things he said about the things you did for him. And he hear that he was mad And I don't mean mad like angry I mean mad as an insane He said you arose to his black petals You were beaten to his brain And lady Lady That's not even all Lady Lady, the man was on a roll When I heard him talk away About the things you do in bed And how he takes it as a sign Of even bigger things instead And how your lives are so entwined That it never mattered that those lights went off and on and off again And just like daddy said onze derde. Dit is van zijn nieuwe plaat. Engelstalige plaat is net uitgebracht. Hij is hier onlangs ook in de uitzending geweest. Heeft hij dit ook live gedaan. He loves you. En uh, hij treedt vanavond op in Paradiso. En onze gast van vanavond, Tipex de tekenaar, de tekenaar, kunstenaar, illustrator, nou ja, man, man, man met vele eigenschappen ja. en uh, kwaliteiten, uh, die, uh, die gaat daar naartoe. Dus dan weet u dat ook alweer. Dus als u Tipex wil zien, dan moet u ook gewoon maar naar Paradiso gaan. Ja, het, komt het daar vol. En, en die woont, woont als het ware ook in Paradiso, want volgens maar ga jij zondag in Paradiso jouw boek uh, ja. presenteren. En dan ga je denk ik ook signeren. Ja, dat en, moet dan ook gebeuren. En ga je dan ook zo'n hoed opzetten? Want je hebt het haar en je hebt een snor en je hebt een, een, een, ja. je hebt een baardje. En dat is hoed al op. een beetje Rembrandtesk. <laughs> ja, <laughs> Iets dat minder is, vol ben je. Ik hoor ik nu uh, aan de lopende band. Uh, het grappige was dat ik tot, tot aan vorige zomer was ik nog... Uh, die zanger van de Eagles of Death Metal. Maar deze zomer ja. wordt het natuurlijk Rembrandt. Ik weet niet of ik Je we, wordt Anna ook ouder, hè? Ben. Ja. Nou ja, goed. Eh. Uh. Je, je hebt er iets van weg, maar wel in, in, in een wat, wat, wat minder voluptueuze uh, versie. Uh, jou, jouw verhaal, 'Typex Rembrandt, is, is een boek waarin je in, in beeld... het verhaal vertelt van Rembrandt. Maar het grappige eigenlijk is dat... ook al speelt het zich in een geheel andere eeuw af. En zien we die taferelen ook, die gulzige taferelen die bij die tijd horen. Je roept dat echt op in een stijl die ook verwant is aan Rembrandt, toch? Zo mag ik het wel zeggen, je, je, je parodie. Je citeert hem niet, maar je, nee, niet. je, je citeert hem wel in, in, in stijl. Ja, ik laat wel merken aan de kijker... Dat, dat inderdaad, wat ik al zei, eerder met de nachtwacht... dat er dan wel erin zit, er zitten wel meer momenten... die gestolen zijn uit zijn uh, schilderijen. Um, daarmee maak ik kijk, het kijken duidelijk, het is fictie. Maar ja. um, dat uh, straf ik meteen door hem. Zijn, zijn problemen zijn weer van een dagelijksheid en van een inleefbaarheid... Dat je toch wordt meegevoerd. Eigenlijk is dat ook de hele. Uh, de, het uiterlijk van het boek is een afgescheurd stofomslag waaronder. Uh, het echte boek zich uh, openbaart. Ja. Maar het is gewoon plat gedrukt. Het is, het is ook dus een soort. zoals de Fransman tromp lui zegt. Een. Uh, een beeld in ik een beeld. Als het vocht eigenlijk. even tegen een boertje, maar ik heb hem onderdrukt. Ja. Um, je zit ook enorm veel cola te drinken. Ja, ik. dat is niet goed voor een mens. Maar... Nee. Daar ben je eigenlijk ook te oud voor, hoor, om de hele dag cola te drinken. <laughs> je gaat me niet vertellen waar ik te oud voor ben. Dat <laughs> maak ik zelf van. Heel goed. <laughs> Anarchisten jou is, is nog steeds wakker. <laughs> <laughs> um, en apropos? De, de, de, de trom, tromplui. Je... lui apropos. Ja, het beeld in het beeld, als het ware. Ja, het beeld in het beeld. Uh, ja, ik, ik, ik speel met, inderdaad met van uh, knipogen naar de kijker. Van, uh, we zijn er niet echt, hoor, in, uh, in de 17e eeuw. Als een soort, nou, niet eens als een excuus, maar meer om de mensen duidelijk te maken. We kunnen dat niet weten. Maar mm -hmm. als we allemaal, hè, als we allemaal... Uh, uh, dezelfde hoed opzetten, dan kunnen we het geloven. En, uh, dus voeren zogenaar. met z'n allen, gaan we gewoon mee in het toneelstuk. Ja. En maar, ja. Dan kies jij toch bijvoorbeeld, nou ja, ik zei al in die tekeningen... maar ook in de kleur die je gebruikt... dat, dat het op de een of andere manier... wordt dat dus een heel geloofwaardige eeuw van Rembrandt... die je hier neerzet. Ja, uh, ik baseer me op schilderijen, ja. want er zijn geen foto's. En, um, en Misschien dat ligt dat ook wel dichter bij de waarheid... Dat zijn ook allemaal interpretaties. En um, uh, als je ook bijvoorbeeld een, um, een foto van jezelf terugziet... dan kan je heel gauw denken van die lijkt niet. Dat ben ik toch niet? Ja. Maar is iemand anders die aan zegt: Ja, maar dit is een foto. Het is een bevroren tijdsmoment. Dit ben jij. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Um, een, een portret wat iemand een, een paar uur voor gaat zitten... en jou bestudeert, daar komen veel meer dingen uh, in naar voren... En dan op een gegeven moment denk je, ja, dat ben ik. Niemand is dat bevroren tijdsmoment. En zo uh, heb ik ook zeg maar, zijn geschiedenis uh, benaderd. Mm -hmm. Ik ga er uh, dieper op in en ik laat de andere kanten zien. En dan langzaam kom je tot een waarheid. Uh, die ook niet de waarheid is. Jouw ja, ja, hoogst ik persoonlijke in. waarheid. Ja, ik geloof ook niet dat ik beter zou kunnen bieden. Mm -hmm. dan, uh, want de waarheid, ja, wat is dat? Daar moeten we dan allemaal over eens zijn... Dus dat is de grootste gemene deler. Ja, ik weet het niet of dat nou de waarheid is. Is dit het beeld... Je, je, je komt zeer zelfverzekerd over... in wat je vertelt over wat dit is. Wat dit, wat dit behelst. Is dat ook van meet af aan in, in al die 2,5 jaar... zo'n duidelijk beeld geweest eigenlijk? Over wat jij wilde, wat je ambitie was met dit? Um, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Want je, ik, ik werk eigenlijk heel organisch vanuit het midden, zeg maar... Um, het ontspint zich langzaam voor mij, het, het verhaal. Ik zie scènes uh, voor me en daar zoek ik verbanden tussen en ik vul dat in. Dus het, het zijn allemaal kleine bouwsteentjes. En uh, door de dingen die je verwerpt, denk je van nee, die kant wil ik niet op. En uh, daardoor kom je, uh, ja, kom je langzaam tot een soort pijlpunt van welke kant het opgaat. En uh, de, ik heb negen maanden gedaan zeg maar over alleen het... Verhaal, wat daarna nog honderd keer veranderd is. En ook bijvoorbeeld honderd bladzijden letterlijk dikker is geworden dan, dan, uh, dan het eerste uh, scenario. Um, maar uh, dat die eerste maanden, of de eerste weken, nee, wel eerste maanden, heb ik alleen maar zitten schrijven, alleen maar en het zijn eerst allemaal aantekeningetjes. Dus dan ga ik mijn aantekeningen groeperen en dan. Maar het, het, zit ook al, het werkt ook allemaal door in je hoofd. Dus in mijn ja. hoofd begon altijd. Bouwwerk, wat het dan eigenlijk is. Ja het ging eigenlijk heel automatisch. Ik zeg het, het verhaal drong zich echt op. En wat dan een heel nadrukkelijke keuze is, dus dat is dan waarschijnlijk een discussie met jezelf geweest, en toen ben je die kant op gegaan, is dat je de ieder kiest om het allemaal authentiek in de tijd te plaatsen. Hè? Het, het is ook niet zo dat het Rembrandt op, op, op skates is of zo. zo. Zo moeten we het nou ook weer niet zien. Nee. Maar de taal is, is, is, is hedendaags, maar niet super ja. hip. Uh... Nee, dat is heel bewust. Um, ik vind juist, die, als je het echt zou... als je die geschriften ziet, hè, brieven en dat soort dingen... dan kan je nog afvragen of iemand in een brief schrijft... Uh, zoals hij praat op straat. Dat denk ik bijvoorbeeld helemaal niet, mm -hmm. zeker toen niet... Maar dat is voor ons niet te lezen. Dus dan krijg je een soort... Uh, Gijzen. Uh, dan krijg je een soort Suske Wiske uh, oplossing van... en de dit en en de dat, hoewel dat meer middeleeuw is. Uh, als ze met de tijd in de... Huts en de hadden. pot, zeg maar. Ja. En dat ja. is dan heel erg grappig. Uh, want ik ben uh, zeker een fan van Suske en Wiske. Maar, um, maar dat vond ik niet gepast hierbij. Dat, dat, want dat, dan heb je te veel afstand. Het is goed dat we weten dat het fictie is. Maar daarna doen we gezellig mee... En dan moet het ook echt inleefbaar zijn. Dus dan moet je ook gewoon de tafel nu gewoon gebruiken. Mee. Wij moeten ja. gewoon mee in het verhaal. Wij moeten ja. mee in het verhaal, in de, in de mensen... in de karakters die jij, die jij eigenlijk voor een heel groot deel zelf geschapen hebt. Waarbij de vrouw een vrij nadrukkelijke rol hebt gegeven. Ja. Waarom is dat? Missenbaarachtig. <laughs> um, ja, waarom is dat? Ik denk... Um, ik geloof dat dat ook bij hem uh, best zo zou zijn... Um, en bij mijzelf is dat ook zo. Ik denk toch wel bij... Het, het, het, het is het idee van een, een, een mannenwereld, dit. Hè? De, de, de zijn, er is, moet ik gewoon ook bijna zeggen, in de, in de Gouden Eeuw... is er een vrouwelijke... of is een, een kunstenares ook. En het zou heel sympathiek zijn als nu haar naam is. maar dat weet ik nu toch weer het niet. Daar hebben we weer luisteraars voor. Daar gaan we voor googelen met z'n allen. <laughs> de kunstenares ervoor... uit de middeleeuwen, dames nee, en heren. Nee, de, de, de, de, de Gouden Gouden Eeuw, Gouden ja, ja. eeuw bedoel ik. Voor minder doe ik het nu, niet. En, en, en, en nu graag namen? Ja. Misschien zijn er meer hoor. Maar eentje die ik inderdaad meteen tegenkwam toen. Maar het is eigenlijk heel erg een man's world natuurlijk. Ja. De Gouden Eeuw. Ja. En um, ja, ik wou die vrouwen die dan toch wel... Uh, kijk, zo'n man die, die vrij onmondig is. Je denkt meteen, wat, wat voor vrouw heeft hij in godsnaam... Um, en dan zie je die schilderijen en dan vormt ze, vorm je daar een beeld voor, van... Ik denk dat die vrouwen best wel een flinke rol speelden in zijn leven. Maar ik denk wel dat ik uh, ze geëmancipeerder ge heb gemaakt... dan ze waarschijnlijk in die tijd waren. Mm -hmm. um, maar je hebt ze ook enigszins gemodelleerd naar je eigen vrouw, naar je eigen dochter. Want, want die hebben model gestaan voor, voor de vrouwen Rembrandt. Dat hoefde ze niet, maar in mijn hoofd wel. Ja, ik heb... Uh, de vrouw van Titus, dat is mijn eigen vrouw. En de dochter van Rembrandt is natuurlijk mijn eigen dochter. Ja. Daar bestaat geen enkele zekere afbeelding van. Dus ik dacht, nou... Dan neem ik die vrijheid. Prima, bingo. Maar geeft dat voor jou ook uh, iets extra's? Of, uh, is... Ja, de hele uh, verhouding. De, de, de eindscène die alleen tussen Rembrandt en zijn dochter af, afspeelt. Dat is heel erg mijn dochter. En uh, Rembrandt zit dan ja, tussen een fictief figuur is, die fi fictief figuur in, die ik heb verzonnen. Ja. En mijn vader in, maar dan meer de relatie die ik met hem had. Zij heeft hem wel gekend, maar... Of nou, trouwens, best lang. Maar even heel zwaar gezegd, het is, het is een mij... soort, soort schaduwbiografie. Kunnen we deze... ja, ik heb het wel een autobiografie over Rembrandt genoemd. Maar um, het is niet echt, want ik volg mijn leven niet, ik volg zijn leven. Mm -hmm. Maar um, de, de, de munitie komt uit mijn leven, zeg maar... En wat voor, uh, wat verder verder heb ik ook niks natuurlijk. Ik, ik, kan niks anders, ik kan niet anders gebruiken dan mijn eigen ervaringen. Ja, en je zit de hele tijd op zolder met een potlood. Precies. Dus er gebeurt ja. ook relatief, ik bedoel, ja. er gebeurt veel, maar veel in het hoofd waarschijnlijk. Het is allemaal in het koppie. En, um... Waar moet je uit putten? Hè? Maar ik vind dat sowieso, ik denk dat, uh, dat schrijvers dat ook doen. Uh, ja. Neem ik aan. Het is geen andere materie dan, dan je eigen materie. Nee, maar het is wel zo dat, en dat geldt voor schrijvers ook, dat ze ontzettend aan hun bureau verklonken moeten zijn om dat te gaan doen. He, die, ze moeten een hele grote wereld oproepen... maar dat moet altijd vanuit de stoel gebeuren ongeveer. Ja, maar ik heb wel... Uh, dat, er zit bij mij een verschil tussen het, uh, het eerste... dat verhaal schrijven, zeg maar. Ook al schrijf je oeps en ploep en plap... toch is het schrijven, wat, wat wij stripteknaars ook doen... maar het is ook heel veel in je hoofd... want je schrijft ook niet, zeg maar. Van, uh, er zitten heel veel bladzijden zonder tekst in... Maar die zijn toch geschreven, zijn toch bedacht. En um, nou, zo'n groot project had ik nog nooit. Meestal begon ik een stukje en dan ging ik daarna weer verder. Maar dit moest toch in één keer moest ik het hele skelet hebben. Mm. Dus het was zo'n lange tijd achter elkaar schrijven. Dat merkte ik, dat kon ik niet thuis. Uh, niet op mijn studio, want dan liep ik de hele tijd uh, naar de computer... te kijken of ik al e-mail had, sinds mm. drie minuten geleden... En muziek, dat gaat ook niet helemaal lekker dan. Want dan uh, moet je ook denken over welke plaatje je gaat af, opzetten weer. En toen ben ik uh, op mijn huis gaan wonen, wat toch wel beneden is. Uh, op de eerste verdieping. Maar dan liep ik de hele tijd naar de ijskast. En toen dacht ik van, nou, dat, dat, uh, dat wordt niks. Ik ben veel te onrustig. Maar dat kwam juist omdat ik zo erg in mijn hoofd zat... dat ik, dat ik had uh, ontzettend tekort aan indrukken. Mm -hmm. En toen heb ik alles uh, in het café... Uh, geschreven. Wat een goede smoes. <lacht> maar dat werkte dus wel, ja. En, en, en, en, het, en het feit dat je niet van je stoel kan opstaan... omdat je niet door dat café kan lopen banjeren... dat was al goed voor de discipline. In het begin begreep ik verkeerd dat je de hele tijd wat te drinken moet bestellen... want dat hoeft niet meer in deze... Tijd, gelukkig. Ja, nee, dat iedereen ook in een laptop daar zit. Precies, en, ja, en met het alle. Niet meer, uh, en woke. Nee, nee, gelukkig, want de eerste, eerste dag dat ik er zat, toen had ik, geloof ik, 25 euro. En ik denk, nou, dat gaat niet lukken als het is. Dat, hoeveel ga ik dan hoeveel per werktuig koffie en, en, en hoe is het voor Plus, je Plus, ja, dat ook. ik echt, mijn god. We krijgen, denk ik, gewoon nu antwoorden binnen op onze vragen. Tenminste, ah, ik, op de ik, oh, dit is ook leuk. Maar wacht even, Judith Leijster. Nou, hier. Gouden Eeuw. Ja. is uit de Gouden Eeuw. Dat is gewoon zo. Uh, en we krijgen ook, uh, en passant, een vraag binnen. Tipex, vertel eens over die leuke erotische stripjes die je maakt. Ik ben fan, daarom dus. <lacht> dat is denk ik in het blad wat jij zelf hebt opgericht, voor iets zo? Oh, of niet? Nou, Heb dat, je, dat zou best kunnen, ja. Be bedoelt Sam dat? Dat weten we niet, maar dat denk ik wel. Erotische stripjes. Je hebt veel erotische stripjes getekend. <lacht> Ik vind het altijd wel meevallen, maar... Ja, nee, er komt seks in voor, dat is het ook. Ja, er komt seks in voor, maar ja, waar komt het niet in voor? Ja, zo is het, leven. het is moeilijker om een strip zonder seks te maken, denk ik. Um, ja, vertel daar eens over. Ja, dat, dat ik ik ben altijd verbaasd over dat ik inderdaad... Uh, dat, dat, dat, dat keert zich ook wel eens tegen, maar dat, dat mensen dan denken... dat alles uh, lollig en sexy is bedoeld. Dat is ook zo, maar tegelijkertijd ook niet. Natuurlijk ook allerlei andere dingen... En um, ik had een keer een, een, een expositie um, met grote uh, uh, houtschooltekeningen. Dat doe ik dan ook nog uh, echt, echt grote, weet ik veel, uh, één bij twee of zo. En daarop um, stond een hele dramatische voorstelling. Daarop stond Barbe Papa, uh, die wordt uh, uh, belaagd. En eigenlijk al een beetje wordt verscheurd door zo'n hoorde... Uh, uh, Dalmatius, 101 inderdaad. Uh, een beetje gebaseerd op die oude jachtschilderij die je uit de 19e ja. eeuw hebt. Waar, waarin een, een, een, een moe gestreden hinde zeg maar, het onderspit delft. Um, over zijn arm heeft Barber dan um, Barbabob Bob hangen. En Barbabob, Bob, weten we allemaal, is de... Weet ik niet. Artistieke van het oh. stel. Oh. Bob Ros. Hij heeft ook dat haar. Oh, Barber Bob Ros. hij heeft ook dat haar. En, uh, maar die ligt daar, uh, die hangt over, het ar over zijn armen heen. Maar papa, ja, jij moet ook steeds lachen. Het grappige is dat ik het een keer op de radio het is heb niet verteld. Niet om te lachen dit. Nee. Oh. Uh, het grappige is als je het schilderij ziet of de, de tekening ziet, dan vergaat het lachen. Want het is, het is een vreselijke situatie natuurlijk, en het, uh, het heet ook vlees of meat. Uh, de dag dat wij allen slechts vlees zijn, de enige hoop die erin zit, zijn de hoe noemen die, windmolentjes langs de weg. Uh -huh. uh, weet je wel, die, die, die wieken langs de weg. Dat ziet Barba nogal, misschien zijn laatste blik ziet hij dat aan geen aan einde. Het komt alleen maar doordat het Barba is. Ja, precies. En die Dalmatius ook wel. Ja, en, en uh, nou de enige hoop zijn dan die windmolens, want dat is veilige energie. En um, als je het vertelt, is het natuurlijk heel grappig. Nee, ja. dat, dat, natuurlijk, en daarom vertel ik het ook zo. Maar als je het ziet, is het hartverscheurend. Uh, want het is de, ja, de, de dag dat wij al slecht vlees zijn. Ook de vraag dringt zich aan iedere uh, gescholde uh, kijker op. Waarom doet Barbara Papa niet iets? Want hij kan alles wat hij wil, kan hij worden. Ja. En waarom niet op dat ja. moment, op zijn slechtste uur? En hoe zit het met Barbara Bob? Is dat al bekeken? Uh, het is natuurlijk vreselijk... Uh, als je erin gaat verplaatsen, is het vreselijk dat je daar... Met je kind staat. Ook nog het artistiekste van het stijl. Uh, je kan een heleboel. Uh, uh, bete als je maar doorgaat. Uh, wordt het eigenlijk een, een heel. Uh, diep, triest en aangrijpend ja, tafereel. En, en dat bedoel ik nu niet meer ironisch. Nee, en ook met een existentiële crisis ja, eigenlijk. Alleen nee. natuurlijk de vorm die ik heb gekozen. dat is, dat is complete kolder. Uh, tenminste, de, de personages, ja. zeg maar. Maar um, door mijn. Uh, ik zou bijna zeggen geile reputatie. <laughs> nee, dat mensen vaak zoeken naar de seks in de tekeningen. En ook kunnen vinden. Um, werd het schilderij door een recensent een recent, uh, uh, aangeprezen als... Barba Mama, hele grove fout vind ik. Dat zou je, weet ik veel, bij de Chirico nooit mogen maken. Maar bij mij wel. Uh, Barba Mama uh, wordt belaagd door een horde geile reuwen. Mm -hmm. Nou, dat was echt totaal niet aan de hand. Ten eerste is barbemama gewelfd en heeft bloemetjes in haar haar. En geile reuwen. Uh, het, is, het, het, het leidt geen twijfel. Barbe papa uh, gaat eraan. Tenminste, misschien, misschien op het laatste moment. Er is altijd hoop, natuurlijk. Maar... maar dat betekent dus eigenlijk gewoon dat je een reputatie hebt... die niet altijd past bij je werk. Ach ja, een en reputatie. dat, je je nu, en dat <laughs> valt ook voor je mee. Hoor. Dat je nu met typex Rembrandt ontworstel je, je eraan. Even heel kort, hè, want we zijn bijna aan het eind van dit programma, helaas. Oh, gaat ja, dat, snel, gaat, he? dat gaat snel, hè? Uh, dat gaat snel. En jij bent niet barbapapa, dus je kunt ons niet redden, wat dat betreft. Nee. Hè, om er nog een uurtje aan vast te plakken. Dit betekent heel veel in jouw werk. Betekent dit ook internationale doorbraak? Of, of, of wat gebeurt er? Ik hoop het in godsnaam. Je hebt uitgevers ja. zijn er, hè, hebben zich gemeld, uh, internationale uitgevers. Ja, buitenland. er is van alles in de hand. En ik hoop dat het allemaal lukt. Nou, er is in ieder geval een Engelse editie en een Spaanse editie. Er was veel meer interesse, er is wat misgegaan in het proces. En nu hoop ik dat dat weer allemaal goed komt en dat denk ik ook. De Franse editie is het eerste belangrijkste, want dat is een stripland en uh, dat er maar veel mag volgen en dat ik nog eens een keer een ander boek mag maken. Ja, en dat je ook, ook gewoon een keer een beetje geld verdient... want ik begrijp dat je ongeveer net zo arm bent als de kerkrat... die Rembrandt was aan het eind van zijn leven. Ja, op het leven. moment uh, zijn we helemaal aan de grond. We ja, <lacht> zullen je zo'n <lacht> eurotje meegeven en nog een extra blikje cola... en dan kom is jij goed. misschien wel weer de avond door. <lacht> uh, hartstikke leuk dat je er was. Rem, uh, Typex Rembrandt heet het boek, nou dat had ik al gezegd... en het is van Ogenblik, en uh, blik, heeft het uitgegeven. En na het weekend ligt het in de, in de handel en in Paradiso wordt het zondag gepresenteerd... Uh, uh, Zometeen twee dingen met Margreet Rijntjes. En zij praat met de nieuwe fotograaf des Vaderlands. En hebben ze expres voor mij een hele ingewikkelde naam gedaan: Ilvi nyokien okay. chin uh, Oké, fotoproject over jaren Nederlanders heeft ze gedaan. Uh, jij hebt, goddank, je hebt een tekeningetje gemaakt op, ja. uh, op de tegel. En wat heb je erop gezet? Daar hebben we nog 15 seconden voor. Alles lukt altijd en overal. En ik zeg het heel dwingend, want ik heb mezelf erbij getekend. Ja, en het is ook gelukt. Waar is die camera? Ik laat het nu zien op de camera voor de mensen die ook altijd naar ons kijken. Ja. Nou, het is een schitterende tegen. Hij komt ook op de site te staan. Leuk dat je er okay. was. Veel dank plezier dank je bij wel. Lucky Fonds. Wat ook leuk. Dank meneer t dit was aflevering 2615. Morgen duiken wij diep in de survival gids voor de toekomst met wetenschapsjournalist Martijn van Kammendhout. Tot dan. Radio 1, nee. kunststof. Nee. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.